9 uur, daarnet net wel met het NOS-journaal.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 Goedenavond en welkom terug bij het tweede uur van dit der zesde en laatste marathoninterview van dit jaar bij de VPRO. Met Koen Teulings, econoom en voormalig directeur van het Centraal Planbureau. Hij zit hier al een uur. En daar mogen we blij om zijn, want eigenlijk kijkt hij op zondag altijd naar Homeland. Die prachtige serie over de verknipte reacties in Amerika na 9-11. Dat ging nog eventjes fijn over Hully, Maar meteen daarna ging het dat eerste uur over onze eigen problemen. De crisis die, als, die hij als directeur van het CPB de afgelopen jaren heeft meegemaakt. En die al in 2007 begon, bij het sneuvelen van een paar hedgefunds in Amerika. En niet pas een jaar later met de val van de Lehman Brothers. In dat tussenjaar, zo gaf Teulings toe, hadden we bij het CPB meer kunnen doen... om te begrijpen wat er aan de hand was. Dat ging hij met zijn mensen wel doen, meteen na die zwarte september van 2008. En dat het financiële systeem danig ontregeld was, dat wisten ze al heel snel. Hoe kon het in hemelsnaam dat de groei opeens met 4% achteruit kachelde... Hoe ernstig het was, liet hij met verve zien in zijn sombere gezicht op een foto enige tijd later met premier Balkenende. En ja, dat deed hij expres, dat hoofd. Maar hoe gaat het nu? Is hij het eens met de Sombermansen of met Herman van Rompuy, die, zoals u net weer hoorde, vandaag nog de crisis voorbij verklaarde? Daar was hij niet zo optimistisch over. En zo kenden we Koen Teulings weer. We zijn er nog lang niet. Al wil hij na een lang somber verhaal ook weer niet ontkennen... dat er misschien een heel klein beetje wel een basisje is voor herstel. Maar dan moeten de Europese politici wel een echte bankenunie durven maken. En niet met 128 mensen willen beslissen wanneer een faillissement wordt uitgesproken. En dan moet de ECB bij de Asset Value Review dit najaar... een scheenzachte heelmeester zijn. En echt zeggen waar het op staat met de banken. Vooralsnog zag hij een soortgelijk gebrek aan politieke sturingsmogelijkheden op Europees niveau. En dus dreigt toch het Japanse deflatiespook. En nee, in Nederland heeft al dat bezuinigen zeker niet geholpen. En dat heeft hij de afgelopen jaren ook geregeld gezegd. En nee, dat was niet de rode koen. Want kijk nou eens hoe Ronald Reagan dat in de jaren tachtig deed. Door juist de geldkraan open te zetten. Dat was ook in Nederland goed economisch beleid geweest... met ons enorme overschot op het betalingsbalans en zijn en onze gigantische pensioenreserves. Dat we nu zo'n hoge werkloosheid hebben, daar is iets niet goed gegaan. Ja, en dat was dan toch weer helaas die verdeeldheid in Europa. Uit angst dat wij zouden opdraaien voor de rommel in het zuiden... hebben we te hard ons eigen huishoudboekje op orde willen brengen. Ze ontmoeten elkaar in de Dominicuskerk in Amsterdam... De interviewster Ellen van Dalen en Koen Teulings. Waar de laatste preekte over Jozef die zijn broers voor het eerst na de ballingschap weer ontmoet. En eigenlijk gaat dat verhaal over vergeving van schulden. En daar zouden we, hoewel we ook streng moeten blijven, in Europa wel wat meer van mogen hebben, zei Teulings. Maar ook dat staat of valt weer met een verdere politieke integratie. Die komt er wel, op den duur. Al was het maar omdat moedertje Merkel, voor wie hij grote bewondering heeft, rustig doorduwt. Daar waren we zo'n beetje gebleven, dat eerste uur. Vooruit, nog twee te gaan. Ellen van Dalen in gesprek met Koen Teulings. Voordat, we, voordat wij verder gaan, Koen. Uh, Chris Keijne die zei net al voor de klok van negen... Uh, van er waren twee vragen binnengekomen van uh, luisteraars. Weet jij ze nog? Ja, er was één vraag over de BTW. Waarom wij niet voorspeld hebben... dat de verhoging tot lagere opbrengsten zou leiden. Ik weet niet precies waar die lagere opbrengsten vandaan komen. Dus ik weet niet precies waar de vraagsteller op doelt... maar ik denk dat het volgende aan de hand is... dat uh, door de, de, de krimp van het afgelopen jaar... Uh, ja, sowieso de btw-opbrengsten terug zijn gelopen. Kijk, de consumptie... wij, wij Sparen, spenderen met z'n allen uit. minder. En dus komt er minder btw binnen. En de btw-verhoging heeft dat natuurlijk versterkt... want door die hogere btw uh, zijn we minder gaan consumeren. Uh, ik weet niet of de btw-ramingen nou heel anders zijn gelopen... of onze raming van de btw-opbrengsten heel anders is gelopen... dan wat er feitelijk uitgekomen is. Uh, maar de consumptie... ja, dat kun je zien aan de consumptieramingen... die zijn geloof ik wat, waren wat te positief. Het dus, zijn toch uh, wel behoorlijk technische vragen. Het zijn behoorlijk he? technische vragen. Van gewoon een luister. Ik ken de, mij, ben langs, de Ik natuurlijk. De, de details hou ik nu ook niet meer bij. Dus precies weten doe ik het niet. Maar het is duidelijk hogere btw is een van de manieren waarop het kabinet... meer geld heeft proberen binnen te halen. En dat is toch minder goed gelukt dan, dan men gedacht had. En misschien ook wel dan wij voorspeld hadden. Maar ja, dat spoort een beetje met dat idee... van als je veel bezuinigt, dat helpt in de huidige omstandigheden... niet echt om een huis het boekje op orde te krijgen. Dat is tegen de intuïtie in, maar het is echt waar. De andere vraag. Ja, die weet ik niet meer helemaal precies. Dan gaan we even naar Chris, Chris. Keine. Herhaal hem even. Ja, die stijgen open. Ja, die andere vraag was: uh, vraag eens aan Teulings. We hebben nog steeds dalende werkgelegenheid. De rente blijft laag. Wellicht deflatie. Hoe moet je dan die WW'ers gaan financieren? Nou ja, kijk, dit, dit is een duidelijke vraag: hè? Want het gaat slecht met het land. En dus gaan er meer mensen krijgen een werkloosheidsuitkering. En hoe moeten we dat betalen? Ja, dat is een van de oorzaken waarom het zo moeilijk is om het financieringstekort weer op orde te krijgen. Um zolang huizenprijzen dalen... want dat is een hele belangrijke factor in, in het slecht gaan met de economie... en zolang de overheid fors blijft bezuinigen... en dus de productie terugloopt, uh, de consumptie terugloopt... dan zie je dat tegelijkertijd dus ook meer mensen werkloos worden... en dat legt weer een extra druk op de begroting. Dus dat zijn allemaal van die zelf... Maar volgens mij is dat zelf... juist nu net gestabiliseerd, toch? Ja, dat begint nu omdat die werkloosheid niet meer verder stijgt. begint dat tot rust te komen. Dus Ooit komt dat allemaal wel weer goed... Maar die tussenliggende jaren hebben we gewoon echt heel veel last gehad... van uh, ja, toch, toch een heel fors bezuinigingspaleit. Maar nu dat... de, de, het wordt natuurlijk allemaal aangepast. Uh, uh, overal wordt geld vandaan gesprokkeld. Uh, de, de uitkeringen worden ook uh, ernstig kort, uh, korter gemaakt. Dus je krijgt minder lang uh, heb je recht op een uitkering. Zijn dit inderdaad manieren om het allemaal... Uh toch uh, um, rond te krijgen? Of is, is de zorg terecht van deze uh, luisteraar? Dat hij zegt, van komt er een maar tijd dus, dat er misschien straks kijk, geen geld meer is? Ik voor? denk dat we er op een gegeven moment over het over, over bezuinigingsbeleid... van de periode zeg maar, 2010-2015. Die beslissingen zijn nou genomen en op een gegeven moment moet je erover ophouden. Want het is toch gebeurd en je, je moet dat ook niet weer terug gaan draaien nu. Want dan krijg je een jojo-beleid en niks is slechter voor het vertrouwen... dan een jojo-beleid. Uh, ik denk achteraf, uh, gewoon, nou, ook als je kijkt naar hoe dat in andere landen gelopen is... in de VK, in de Verenigde Staten die dat niet gedaan hebben... en je ziet echt dat het daar beter gelopen is... Um, dat wij uh, ja, dat niet goed gedaan hebben. En wat heel, heel kort en duidelijk... te veel niet... bezuinigd. Te veel bezuinigd en bij de huizenmarkt denk ik een aantal maatregelen genomen... Um, Laten we zeggen, daar zijn maatregelen op elkaar gestapeld. Uh, er was een crisis, Dat was natuurlijk al nooit goed voor de huizenprijzen. Tegelijkertijd is de hypotheekrenteaftrek aangepakt. Nou, dat moest een keer gebeuren. Ja, daar heb je heel wat columns aan gewijd en geprist. Ja, dat, omdat... dat valt eigenlijk wel mee voor. Iedereen mij. valt het doordringen ja. dat we daar echt iets maar, aan moesten. Daar doen. Daar moest een keer iets aan gebeuren. Dat zie je nu ook. Eigenlijk herkent iedereen dat. En het is dus gewoon echt gewoon. Stom. Dat we dat niet eerder gedaan hebben. Ik bedoel echt, laten we nou wel wezen, dat is in de periode 2003, 2005 veelvuldig door allerlei mensen aan de orde gesteld. Door IMF en de OESO aan de orde gesteld. Iedereen was er, oh, daar moet iets aan gebeuren. Als wij dat in die periode gedaan hadden, was het zonder problemen gelopen. Nu hebben we het gedaan op het meest ongelukkige moment. Heel erg dom. Uh, en het tweede is dat we tegelijkertijd ook op andere punten de woningmarkt aan. Scherp. En dat heeft te maken met de nationale hypotheekgarantie die weer wat teruggedrongen wordt. Uh, dat heeft te maken met loan-to-value ratios die uh, worden verlaagd. Dus dat betekent dat je voor de waarde van je huis vroeger mocht je zeg maar, 120% lenen. Nou, dat was ook wel absurd veel. Maar we gaan dat nu versneltrempel terugbrengen naar onder de 100. Ik, ik denk dat, dat, dat we daar beter even een paar jaar mee hadden kunnen wachten. Want dat versterkt de huizenprijscrisis. Het blijft altijd maar zo gevoelig liggen, hè? die huisjes, die heilige huisjes ja, bij ons. Bedoel, huisjes, kijk naar Adrie te... Duivestein, die had ja. vlak voor de kerstvakantie ja. bijna alsnog Rutte uh, over kijk, de kop gekregen. Wonen is natuurlijk een eerste levensbehoefte. En bovendien een hele dure levensbehoefte. Bedoel, in Nederland. Uh, overal in de wereld. Uh, wonen is van de totale kapitaal, de waarde van het kapitaalgoederenvoorraad die ergens staat, is dat, uh, laten we zeggen, twee derde of de helft zo ergens in die orde vergroot. Het is. Dus een hele belangrijke post. Maar ligt je... dat ook in andere Europese landen zo ja. gevoelig? Het is altijd een gevoelig thema. Dus dat is verder niet zo heel bijzonder. Um, als je gewoon internationale rapporten leest... en dan vergelijkt wat ze over landen vinden... dan vinden ze wel dat wij een heel idioot systeem van hypotheekrenteaftrek aftrek hadden. Um, ja, het kost de En uh, natuurlijk. De maar ik moet dus zeggen dat, dat ik altijd wel blij was. Ja, ja, ja, ja, dat geldt voor ons allemaal. <laughs> en dus wij we allemaal teleurgesteld toen het veranderde. Goed, van de vraag van de, van de uh, WW. Hebben we daar nu een heel kort e eenregelig antwoord op? Ja, de, voor de, deze een Eenregelige antwoord is, ja, ik bedoel extra werklozen, dat leidt, kost extra geld. Want er moet meer WW betaald worden. En dat draagt dus bij aan een hoger tekort. En dat is een van de redenen waarom het zo ontzettend moeilijk blijkt... om dat tekort onder, de, onder controle te krijgen. En hoe essentieel het ook is om die werkloosheid stabiel te houden... of in ieder geval te stoppen. Ja, nou, ik denk dat we nu, uh, wat dat betreft... de stijging van de werkloosheid, uh, die lijkt er wel een beetje uit... Te zijn. Gelooft um, u daar, of zeg ik weer, het komt kom toch omdat ik je heel ja, erg als een autoriteit ja, zie ja, met iemand die met zoveel cijfertjes en ingewikkelde modellen loopt te zwaaien, dan ga ik automatisch toch u zeggen. Ja. Um, geloof jij dat die, dat die uh, werkloosheid nu inderdaad stabiel blijft, ook in 2014? Je, je hebt er veel verstand van. Want je ja, hebt, het voorspellen blijft allemaal heel erg lastig. Um, ik denk eerlijk gezegd wel dat we hier gewoon met die werkloosheid redelijk een redelijke dieptepunt bereikt hebben. Uh, dat lijkt me voor de hand te liggen. En uh. om een beetje actueel te blijven: uh, over twee dagen komen de Bulgaren en de Roemenen. Die mogen hier werken, de ja. Polen zijn er al. Uh, het is bekend dat zij. Uh, of de discussie is van gaat er nou wel een hoorde komen of niet? De een zegt wel, de ander niet. Uh, gaat de onderklasse, want daar is toch de angst het grootst, dat daar de baantjes vandaan gehaald worden. Gaan die dat voelen? Hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan, ook als. Hoogleraar arbeidsmarkt. Dat is een mooie leraar arbeidseconomie. Hier moet ik alles ja. van weten. En hier, hier pleit ik ja. toch onschuld. Ja, is of onkunde. <laughs> uh, nou, we, we hebben die discussie eerder bij het CPB gehad. En toen hadden we ook een of andere raming. Ik weet niet eens meer wat die raming was. Maar die was te laag. Uh, ik heb eigenlijk geen idee hoe, hoe het nu precies zit. Hoe, hoeveel het is. Uh, kijk, ik, je hebt helemaal gelijk als je zegt dat... Maakt het meest uit voor uh, banen met een relatief laag... waar relatief weinig scholing voor nodig is. Die hoger opgeladen, ja, die komen niet uit Denemarken, die komen niet uit uh, Roemenië en Bulgarije. Komen daar komen naar vooral ongeschoolde arbeid. Uh, en daar heeft dat dus concurrentie, daar leidt dat tot meer loondruk. En ik begrijp wel dat mensen in die hoek zich daar zorgen over maken. Terecht? I ja, ik denk eigenlijk wel terecht. Ik kan me dat goed voorstellen. En gaat het nou om grote percentages? Heb je daar enige idee van? Nou, die percentages uh, zijn groter uh, naarmate het hier beter gaat met de economie. Want dan komen mensen erop af en je ziet dat niks conjunctuurgevoeliger is dan het migratiesaldo. Dus of er mensen hier naartoe komen. Nou, het gaat niet, niet zo heel goed in de Nederlandse arbeidsmarkt. Dus zou ik voorlopig denken dat je op dit moment niet al te veel mensen hier naartoe moet. Nee, maar ik begreep wel dat ook in dat najaarsakkoord. Vooral de, zelfs de ZZP'er in de bouw uh, behoorlijk gepemperd gaat worden. Dus misschien dat, uh, dat er wat bouwvakkers uh, onze kant op komen. Ja, ik weet niet of dat pamperen ook geldt voor, voor Bulgaren en Roemenen. Maar dat zal wel moeten, neem ik aan. Want die ja, uh, moeten volgens de, de Europese rechten gelijk kappen. gelijk en gelijk en ja. kappen. Dan kom ik terug op het onderwerp waar ik het uh, graag met je over wil hebben. En dat is uh, eigenlijk meer het verhaal uh, achter de, de rode koen. Zoals ik je al een keer heb genoemd. Uh, Jij bent, uh, je hebt economie gestudeerd. We gaan nu even een paar jaar terug in de tijd. Uh, aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, in die tijd was je, ik zei het al aan het begin, lid van de studentenvereniging ASFA. En in die tijd uh, werd jij ook lid van uh, CPN. In 1981 hebben we het dan over, Communistische Partij Nederland. Het heeft me altijd toch wel gefascineerd... Die twee. Ja, dat kan verhalen. ik me wel voorstellen. Ja. Je hebt er um, altijd zo weinig over kwijt gewild. Dus ik wil nu toch wel heel graag weten: waarom wilde jij lid worden? Of werd jij lid van die CPN? We waren kijk, uit die kou, of we zaten eigenlijk midden in die Koude Oorlog. Nee, ja, dat hangt er vanaf hoe je naar kijkt. Uh, ik ben geloof ook lid geworden in 1982 of zoiets. Uh, en dat was een periode dat in de CPN. Uh, een heftige vernieuwingsdiscussie gaande was... en dat er allemaal nieuwe dingen gebeurden. Uh, via de ASFA, want daar waren veel mensen lid van de CPN... en ik ben dat pas geworden toen ik jaar student was... Zo iets dergelijks. Uh, kreeg ik daar veel mee te maken en hoorde ik daar dingen over... en ik vond het eigenlijk wel interessant. Um, en daar zat eigenlijk ook een soort... Uh, breuk In met. Uh, laten we zeggen. hoe het in Oost-Europa ging. Het was gewoon afstand nemen van wat er in Oost-Europa ging. en zoeken naar een nieuwe weg. van. weet ik veel wat. Uh, een nieuwe was nieuw jezelf ook nog niet helemaal helder. Nee, dat was <laughs> een zoekende niet... nee, nee, daar gaat het niet om. Het gaat er om het feit dat. CPM. Met een soort van, nou, Oost-Europa, dat is niet goed gegaan. Dat was inmiddels wel iedereen duidelijk. En dat werd in de CPN ook uh, uh, nou, dat was onderwerp van discussie. En, uh, maar wat zocht je daar? Wat dacht je van, En daar zit hem de charme? Uh, daar waren ook hele merkwaardige, leuke mensen. <laughs> en dat heeft met de, de traditie van CPN als verzetspartij te maken... mensen met een enorme betrokkenheid... En uh, een enorme, uh, in zekere zin een model wat je nu eigenlijk terugziet in de SP. Van uh, betrokkenheid, wat er gewoon in de straat gebeurt. En dat sprak mij daarin aan. En tegelijkertijd zag je dus in die periode het afstand nemen van wat er in Oost-Europa gebeurde, omdat dat gewoon niet werkte. Want het was voor jou Maart. wel noodzakelijk dat je dat zo formuleerde. Ja. Ik hoor echt niet bij die uh, uh, ideeën uh, zoals ze dat in Oost-Europa uitvoeren. Kijk, ik heb wel eens gezegd, ik heb bij mijn studie van twee mensen wat geleerd. De een iemand die mij netjes neoklassieke theorie geleerd heeft. Dat is buitengewoon nuttig investering voor iedere econoom. En het tweede was een hoogleraar, Michael Elman. Uh, die was, zijn leeropdracht was uh, planeconomieën, zeg maar. En uh, nou, die leerde ons in jaar 1 waarom het niet werkte in Rusland. En dat hebben we heel goed geleerd. Hij zei dat allemaal wat netjes en beleefd en diplomatiek, maar kon goed luisteren. Dus je had wel door dat het er echt Maar eigen... wat zocht je er dan wel, dan behalve dat je daar hele leuke mensen. Nou, dat is dus achteraf een goede vraag. Uh, want de gedachte was: uh, hier komt vast iets moois nieuws uit nu deze doorbraak er is. Maar dat is natuurlijk onzin. Op het moment dat je helemaal zegt: ja, het werkt in Oost-Europa niet. Maar zeg, triggerde ja, ze wel zeggen, die gelijkheid uh, ja, nee, voor dat, iedereen. Dat, ja. Dus eigenlijk gewoon een erfenis die, die teruggaat... Uh, tot die beroemde jaren zestig. Uh, en alle ho ho hoop naar vernieuwing en weet ik allemaal niet wat. Maar waar, waar en kwam waar die, dit een erfenis van was. Waar kwam die behoefte bij jou vandaan als student economie? Je groeide op in Amsterdam. Ik heb je broer Bart gesproken gisteren. Nou, die gaf zelf eerlijk toe dat jullie in een riante villa wonen... met een prachtige tuin in Amsterdam-Zuid... Um, ja, je begaf je eigenlijk tussen uh, het goede volk. Je komt eigenlijk uit een heel goed nest, om het zo maar te zeggen. Je opa was uh, minister van uh, Binnenlandse Zaken onder uh, het kabinet uh, eerste kabinet Drees. Dus, uh, elitaire opvoeding, om het zo maar te zeggen. En waar, waar kwam die interesse in die gelijkheid vandaan? Dus dat jij misschien wel een stapje terug... Zou kunnen doen of iets inleveren en iemand anders daardoor weer wat omhoog kon. Nou, ik denk dat je precies de elementen beschreven hebt die daar uh, belangrijk in waren, uh, RKSP. Dat uh, Rooms-Katholieke staatspartij, waar mijn grootvader uh, Frans Steuning actief, actief in was, uh, uh, eerst Kamerlid en een korte tijd minister vice -premier. en vicepremier. Uh, en. Uh, hij woonde in Den Bosch, een beetje het, het, de hoofdstad van katholiek Nederland. Uh, en die partij was enorm bezig met emancipatie. Dat, was, dat kunnen we ons nou eigenlijk nauwelijks meer voorstellen. Het uh, achtergestelde zuiden wat gediscrimineerd werd door de rijke heren in, uh, in Holland. Uh, en katholieke geloof als emancipatiemachine voor wat vroeger de windgewesten waren, zal ik maar zeggen. De windgewesten van Nederland. Um, en mijn vader was daar vreselijk door gefascineerd... Uh, en dus via dat kanaal kregen wij dat soort emancipatiegedachtes heel erg binnen. Mijn vader is... En ja, wat, wat voor emancipatiegedachten? Nou, dus gewoon het idee dat uh, de verheffing van het katholieke... Bedoel, dat ging toen over het katholieke volksdeel, maar ik woonde in Amsterdam... dus ik had daar helemaal niks meer mee. Maar zo'n gevoel van, het gaat over de samenleving... en uh, grote groepen mensen moeten het beter krijgen... Uh, ik bedoel, dat was in Brabant, uh, dat was uh, 1920. Ja, dat was een soort achtergesteld Nederland. En dat moest vooruit worden. Nou, zo'n soort ambitie speelde een grote rol. En mijn vader was op een gegeven moment, uh, die, die, wij waren naar Amsterdam verhuisd. En ja, dan krijg je dus een katholiek uit het zuiden die in Amsterdam een beetje wat verwonderd om zich heen kijkt. Ik denk dat het daarmee te maken heeft. Uh, ja, daar viel dus die hele emancipatie van de katholieke Volgens deel, dat viel daar wat tussen de wal en schip. Hij werd wel actief in allerlei katholieke besturen en toestanden. Maar, die maar katholie... jullie vielen ook een beetje van dat strenge geloof. Van dat strenge dat geloof, dat er zijn betekenis. Ja. En, en zoek naar is... allerlei nieuwe invullingen. In dat was de Dominicus ja. speelde daar een rol in. En je, je noemde net Paul Scheffer. Ik weet niet of dat, dat, geloof, de luisteraar dat nog niet meegemaakt heeft. Ja. Maar uh, Paul Scheffer heeft daar denk ik wel verstandige dingen over gezegd. Uh, in zekere zin dat de organisatie van de katholieke zaal... in zekere zin goed leek op de organisatie uh, van de CPN. Een sterk vergelijkbaar soort idee. Uh, Leg eens uit. Ja, uh, centralistisch. Uh, een allesomvattende... Uh, um, Levensopvatting. Die had een katholieke zangvereniging en een katholieke voetbalvereniging en een katholieke. Bij het CPN was het nog altijd zo. Je, was, uh, je had een krant. En je had een, maar ja, dat had je ook bij de gereformeerden? Ja, dat is, ik weet niet. Je had trouw. Ik kende gereformeerden onvoldoende. Nee, In beide scholen, gevallen speelden, denk ik, ook gereformeerden hadden ook een voorstel. Uh, deel. Uh, een duidelijk gereformeerde groep in de CPN ook. En ik denk dat dat steeds. Nou, in ieder geval bij mij, als ik probeer terug te gaan... waar die soort behoefte... Um, uh, van een soort verbeterde wereldidee... denk ik eigenlijk dat het hier vandaan komt. Uit die katholieke emancipatie-machine waar mijn grootvader actief in was... en die mijn vader mateloos interessant vond... en die die in Amsterdam voort wilde zetten... maar die daar ergens vastliep... en toen in ja, de Ja, want jouw maalstroom... vader, dat vind ik dan wel interessant... jouw vader, ik, ik, het werd al gezegd in de inleiding... je komt uit een, uit een familie van uh, uh, drukker, drukkerijen... je vader... Uh, werd uiteindelijk, uh, ging hij in Amsterdam... Bij, in het, zat hij in de raad van bestuur van, uh, van VNU, de, nu Sanoma. Grote uitgeverij. Dus hij zat echt in de, in de kant van uh, ja, commercie, management, werkgevers. Aan de andere kant had je je moeder, die maatschappelijk werk heeft gedaan. En nog voordat jullie er waren... Werkte in een textielfabriek in Tilburg en daar vooral veel gesprek had met, met de, de arbeiders. Heb, heb jij daar iets van meegekregen, van de kant van jouw moeder die, die zich ja, betrokken voelde nou, goed, bij, bedoel, bij hen? Allemaal in geleden. Uh, ja, maar de basis ligt nee, in Nee, maar ik denk Ik denk niet dat het in dat opzicht een tegenstelling tussen mijn moeder en mijn vader is. Want mijn vader was daar ook nauw bij betrokken op een of andere manier. Die was heel bedoeld dat die katholieke zuil en alles wat ermee samenhing. En daar kwam dan ook het bedrijfspastoraat. Nou, daar had je ook allemaal dit soort tendensen in. Van mensen die, weet ik veel, bij hooghoudingen. Ja, hij zat in Amsterdam-Noord in het kerkje van volgens Harrewijn. Nee, nee, nee. nee Harrewijn hebben wij niet... Het was... In Amsterdam-Noord was hij bestuurslid van een, uh, -Noord was hij bestuurslid van een uh, katholieke kerk daar. Uh, en daar was een pastoor die nauw betrokken was bij allerlei vernieuwingsbewegingen binnen de katholieke kerk. Uh, Joost Reutte. Uh, en via dat raakte hij betrokken bij allemaal discussies over hoe het verder moest met de katholieke kerk. Maar dat Ab Harrewijn, uh, laten we zeggen, dat was echt de socialistische. Poot in dat soort dingen. Dat was Joost Reuter niet. Hij was wel allemaal maatschappelijk betrokken, uh, maar niet het soort uh, uh, engagement wat bij Abharbhavijn aanwezig was. Van CPN ging jij naar GroenLinks? Ja. Van GroenLinks naar Partij van de Arbeid? Wat, wat, wat kun je die, die overstappen motiveren? Nou ja, kijk, de CPN ging op in GroenLinks, dus dat was makkelijk. Uh, en eigenlijk op het moment dat dat gebeurde uh, had ik zoiets van dat ik daar wel nog even een tijd lang uh, ook daar uh, behulpzaam bij wilde zijn. Ik heb daar iets heel merkwaardigs gedaan bij GroenLinks. Dat was meteen na het samengaan van CPM, PSP en PPR en GroenLinks was er een discussie uh, of het programma van GroenLinks moest worden doorgerekend door het Centraal Planbureau. Uh, en ik, mij leek dat dat cruciaal was. Omdat uh, de tijd dat je programma's kon maken... die eigenlijk economisch niet sound waren... die was wat mij betreft voorbij. In die zin lijk ik een beetje op de huidige PvdA... Uh, die bang is opnieuw uh, het wiegelverwijt van uh, potverteren te krijgen. Dus ik vond dat het heel belangrijk was... dat uh, het programma van GroenLinks zou worden doorgerekend... door. Uh, door het Centraal Planbureau. En ik vond dat belangrijk voor GroenLinks, omdat de partij, die partij daardoor aan geloofwaardigheid zou winnen. Dat is ook gebeurd. Uh, en ik vond het belangrijk voor Nederland, omdat daarmee het idee dat het huishoudboekje moet kloppen niet meer een rechtsidee was, maar een idee werd wat door heel Nederland gedeeld werd. En ik denk dat beide dingen uitgekomen zijn. Uh, ik, bedoel, ik heb daar aan bijgedragen. Uh, Samen met Kees Sendrik. Kees Sendrik speelde toen een hele grote rol. Daar ken ik Kees Vendrik goed van. Uh... Jouw je, je broer Bart, die, die is ook, zat ook bij GroenLinks. Jullie hebben toch allemaal een beetje politieke affiniteit. We hadden het al in het begin even over je over neven. Uh, uh, de familie Depla, als ik het goed uitspreek. Ik vind dat moeilijk waar je de klemtoon legt. Zij zijn allemaal actief eigenlijk als burgemeester, raadslid, wethouder... in het, in het zuiden des lands. Heerlen, Eindhoven... Uh, Waarom ben jij zelf nooit actief doorgegaan in die politiek? Um... Want je hebt wel die neiging om heel erg... Uh, merk ik aan de columns in de Volkskrant en nu in NRC Handelsblad... je wil heel graag je, je, je mening verkondigen, delen, je punt maken. Nou, dat... Een beetje de wereld veranderen. Ja... Um... Kijk, A, ah, ik denk niet dat uh, iedereen doet die dingen waar hij niet denkt dat hij talent voor heeft. Ik denk niet dat politiek uh, mijn talent is. Um... Waarom niet? Oh. Misschien ook wel hoor, ik weet het niet. Maar ik bedoel, zeker, zeker Kamerlid zou niks voorbij zijn. Nee, oké, okay, dat maar snappen dat, we. Maar, dat, uh, ja, maar ook stille wens om, ze... om minister van Financiën te worden... Is, dat kan niet anders nee. dan dat hij nou, ik, ik denk dat... Um, uh, ik vind dat... Ik, ik ben een wetenschapper in hart en nieren. Uh, en er is er gewoon... Uh, er was Balkenende ook hoor. Nee, Balken is geen wetenschapper in artenieren. Hij is ook hoogleraar, maar dat is iets anders. Ik ben een wetenschapper in artenieren. Um, en um, ik heb voortdurende behoefte om als ik een verschijnsel zie, om te proberen dat te begrijpen, om mijn wetenschappelijke kennis te denken. Ja, waarom loopt dat nou zo? Wat is daar de achtergrond achter? waarom is dit zo belangrijk, waarom loopt dat op die manier? En dus ook de manier van, oh ja, nou als dat op deze manier loopt... dan is het dus eigenlijk, kan het op een andere manier beter. Uh, en ik, dat, dat is de ene kant. En de andere kant is, ja, ik vind wel dat als je dat doet... dat het eigenlijk ook moet hebben een soort uh, idee van, nou ja... daarmee begrijp ik waarom het zo loopt... en waarom het dus op een andere manier beter zou kunnen. En om dat dan ook te vertellen, om die inzichten te delen met mensen... Zeker, is dat de docentkant van de wetenschapper? Uh, dat vind ik leuk en dat doe ik met plezier. Uh, uh ik geloof dat ik dat redelijk kan. Ik merk altijd mensen dat mensen door de prijs stellen. En ik veelvuldig gevraagd om al stukjes te maken over. Weet en ik van wie dat... heb je dat onderwijzende? Is het er iets bij van, van je vader, je moeder? Nee, ik geloof het niet. Ik, ik, ik weet niet van wie. Ik denk dat het echt uh, het beestje Omdat is. Omdat je de oudste bent. Je hebt twee broers en nog een zus? Ja, ik heb nog twee ja, Ik weet niet of dat met de oudste te maken heeft. Ik denk niet dat alle oudsten per se deze, deze voorliefde hebben. Nee, het is denk ik ook. Nee. het is koen. Het is goed. Het is half tien. Uh, u luistert of we zijn halverwege het marathoninterview, uh, waarin ik vanavond nog anderhalf uur uh, mag praten met econoom Koen Teulings. Wat een voorrecht. Ik vind het fantastisch, want ik heb nog heel veel vragen namelijk en vooral toch ook wel. Die fascineert het me altijd uh, hoe iemand nu is, welke keuzes hij op dit moment maakt. Uh, die misschien ooit uh, of, of al teruggaan naar het verleden. Dus de basis onbewust misschien zijn die gelegd in het, in het verleden. En Om daar een beetje achter te komen, heb ik dus gebeld met uh, een van je broers. Met uh, Bart, de, de tweede. Je hebt nog een broer onder jij, jou. Jij bent de oudste. Dan komt Aard... Dan komt Bart en die is uh, adviseur voor overheden. En je hebt nog een zus en zij werkt in de filmindustrie, als ik het zo maar mag zeggen. En dan heb je nog Aard en die werkt niet. En, uh, want die heeft psychische problemen. Is dat uh, voor de rest een heel harmonieus gezin? Want je hebt een vader en een moeder die nog leven en ook samen zijn... Uh, ja, mijn, mijn ouders leven en ze wij vinden het allemaal hartstikke leuk met z'n allen. Dat, en dat, ik zeg dat met, uh, met heel veel plezier. We hebben uh, even, uh, bij ons in huis er een grote voordien voor koken. Dat zit we hartstikke leuk. Uh, dus we hebben afgelopen, wat was de tweede kerstdag, uh, 17 mensen over de vloer gehad. Dus dat is de hele familie Teulings met, uh, met aanhang. En jij uh, kookt, waar... jij staat in de keuken. Ja, uh, met mijn hoofd. Uh, dus met zit mijn dochter en ik doen dan de hoofdzorg uh, voor de maaltijd. Het grootste deel van de maaltijd. Dat is bij allerlei gelegenheden. Wat heb je ook. gemaakt? Uh, Kees Helder is mijn uh, uh, grote favoriete kok. De, de oude kok van uh, Parkheuvelen in Rotterdam. Uh, dus ik heb van hem twee recepten gemaakt. Uh, eentje iets met hazerug. Uh, Kortelijn, royaal noemt hij dat, geloof ik. Uh, en de andere is een. Uh, uh, iets met rivierkreefjes. Erg lekker. En kook je ook wel eens gewoon door de week? Uh, nou ja, kijk. Ik, ik zit dus nu het merendeel ja, van de week je... in Cambridge. Daar gaan we het uh, nog even over hebben later. Uh, dat, dus dan ben ik niet thuis. Dus dan kan ik ook niet koken. Uh, en als ik uh, wel thuis ben, dan kook ik zeker nu. Het huis zo vaak alleen laat, kook ik vaak. Uh, dus wij, my, Salem en ik wisselen af wie er kookt, uh, zij of ik. Dat, is, uh, dat hangt er vanaf. Uh, ja, want zij is ook een druk bezette vrouw, jouw vrouw. En Je hebt twee kinderen, een dochter en een zoon. Allebei studeren ze nog één promoveert economie, andere economie. Ja. Um, jouw moeder, dat was nu natuurlijk vroeger normaal. Want toen ze kinderen kreeg, moest ze stoppen met werken. Um, maar jouw moeder heeft ook een emancipatie doorgemaakt. Ik bedoel, ik vind het toch. Heeft ze blijkbaar iets goeds gedaan door jou in die keuken te krijgen. Maar jouw moeder, die heeft heel erg, dat vertelde jouw broer ook, um, eerst zich verzoend met de gedachte van ik mag niet werken, ik moet er zijn voor mijn kinderen. Maar heeft daarna toch ook een hele zoektocht gehad uh, naar het feminisme, emancipatie. Bij Anja Meulenbelt nog extra cursussen gevolgd. Wat heb jij daarvan meegekregen? Oh, dat speelde wel een grote rol in huis. En dat past natuurlijk ook echt precies in het tijdsbeeld. Dus wij woonden in Amsterdam, uh, waar de katholieke zaal aan het instarten was. Uh, of eigenlijk Dat is vanaf 1960 gebeurd. Uh, dus het zoeken begon. Ja, en dan op een gegeven moment... Ik bedoel, de, de oude opvattingen over de rolverdeling van man en vrouw... die werden natuurlijk steeds moeilijker houdbaar... en ik dit verhaal heb ik alleen maar van, van mijn moeder zo indirect gehoord... dat op een gegeven moment een oude vriend van haar... uit de Tilburg-tijd kwam en zei... Wat ben jij ingedut vroeger toen je bij Van ook werkte? was je zo vrolijk en actief. En nu is het net of je geen enkele fantasie meer hebt. En dat heeft toch ook erg gestimuleerd om toen weer aan het werk te gaan. En dat was toch wel... Had jij door hoe zwaar je moeder het had? Ja, ik was toen negen of zoiets ergens. Nee, dus zo zwaar moet je... Ik heb dat niet ervaren als dat zij het zwaar had. Bartie vertelde dat jullie zelfs met z'n allen in therapie moesten. En dat er dan gezegd werd van... Waarom ruimen jullie je onderbroeken niet op in de gang? Goed, Nou, dat kan ik me niks van herinneren. Dus dat... dat was allemaal voor je moeder. Het zal vast waar zijn, als Bart het zegt. Ik kan me dat niet herinneren. Ik, ik maar weet heb wel... je met je moeder wel eens over die worsteling gehad? Over die emancipatiestrijd? Ja, nee, dat, dat, dat wel, maar ik weet niet... Dat, ik denk dat dit niet het, belangrijke... het was Ook in de verhouding tussen mijn moeder en mijn vader... was het wel een ding dat mijn vader zei... dat mijn moeder zei van ik wil weer gaan werken... Maar ook bij mijn moeder zelf was dat natuurlijk een soort worsteling... met hoe je daarmee omgaat. Kijk, als ik kijk hoe wij onze kinderen... misschien soms wat al te rigoureus soms achterlieten... als wij uh, bij de crash... Uh, als we weer allebei aan het werk gingen. Want wij werkten allebei vier dagen in de week of zoiets dergelijks. Uh, eigenlijk van begin af aan. Uh, voor mijn moeder was dat echt helemaal ondenkbaar. Dat die niet thuis zou zijn op het moment dat... Ik als 15-jarige jongen, nou ik denk toen inmiddels wel, maar als dat die niet thuis hadden als ik uit school kwam, dat was ondenkbaar. Dus er moesten allemaal hele ingewikkelde schema's gemaakt worden. Door zij. Ja, deed nou. je dat vrij makkelijk dan de kinderen bij die kinderopvang uh, wegzetten om het zo. Maar, eh, dat klinkt wel negatief. Uh, ik, nee, nee, nee. Of had je daar een schuldgevoel bij? Nee. En eerlijk gezegd. Ik uh, bedoel, er zijn andere momenten dat de kinderen al zeggen. Nou, toen had ik wel graag gevuld dat je iets, iets aanweziger was. Uh, maar de, de crash, de kinderopvang, denk ik dat de kinderen over het algemeen uh, gewoon hartstikke leuk vonden. En ik geloof niet dat daar ooit dat dat. Daar heb ik ze nooit mee eens gevoeld. Altijd... Maar had je het gevoel dat je de dat je je moeder begreep wat dat betreft... met, nee. die, met die emancipatiestrijd? Nee, of... dat heb ik, ik heb dat, nee, dat is echt denk ik ook echt wel een tijdsbeeld. Van en is dat gewoon... een, ook een generatiekloofje? Ja. Nee, niet een generatiekloof. Ik zeg ja, maar en dan nee. Niet een generatiekloof in de zin dat ik daarover... van mening verschil met moeder. Ik begrijp goed hoe zij daarmee geworsteld heeft. Want het klassieke beeld in de katholieke kerk... maar in heel Nederland was... dat de vrouw was om voor de kinderen te zorgen. En hoe kun je dan als vrouw je kinderen alleen laten? Dan moet je wel een slechte, een slechte moeder zijn... Nou, dat beeld was toen onze kinderen geboren werden. De Rutgers van 88 en Suzanne van 90 was dat beeld volledig verdwenen. En je kind bij de crash achterlaten. Nou, het kostte mij geen enkele moeite. Uh, het was wel iets gezelligs bij de crash. En zijn kinderen vonden het hartstikke leuk op de crash. Het werd moeilijker bij de buitenschoolse opvang. Dus dat is als het ware als je kind om uh, drie uur uh, uit school komt en dan gaan andere kinderen gesprekken met vriendjes en vriendinnetjes af en gaan van alles nog wat doen en weet ik allemaal niet wat en jouw kind daar staat buitenschoolse opvang ja, dan voelt de plossing heel anders op de kreis is dat wel het uh, nou ik merkte in ieder geval dat, dat voor onze kinderen dat was veel ingewikkelder de kreis vonden ze hartstikke leuk heb je een uh, want daar wilde ik eigenlijk naartoe heb je discussies met je ouders gehad waarbij je merkte van dat er een generatie kloof was? Nee, eigenlijk heel weinig Jullie waren het altijd eens met elkaar. Uh, meer dan gezond is af en toe. En waarin lag die parallel dan? Waar, waar, waarin vonden jullie elkaar? Vooral als je moet denken van, nou, dit is heel essentieel, wat, wat belangrijk is voor uh, mijn visie op het leven. Om het even maar aan te zetten. Maar... Nou, dat... Gaat het dan om, om dat, die zoektocht naar die solidariteit? Of... Nee, maar, ik bedoel, dat, dat, ik begrijp dat je dat heel. Groot maakt, maar ik denk dat het geleidelijk aan bij mij minder belangrijk geworden. Uh, dat, dat, en dat heeft in de discussie met mijn ouders in het begin wel, ik bedoel, was dat een soort gemeenschappelijk gesprek. Nooit een heftig verschil van mening. Uh, en ik ben wat apparaat, allerlei mensen hebben vreselijke generatieconflicten gehad, ik niet. Weinig last van gehad. Zeg maar niet. Mm -hmm. Je komt toch uit een, uit een ja, gezin, wat, wat ik al eerder zei, voorspoedig. Jouw carrière loopt ook in een, in een lijn van uh, docent, hoogleraar... Uh, directeur van verschillende onderzoeksinstituten. Uh, opnieuw een universiteit. Uh, je woont in Amsterdam-Zuid in, in een keurige wijk... ongeveer in de achtertuin van het Concertgebouw... Um, ja, er zijn eigenlijk geen tegenslagen. Niet dat dat hoeft, maar hoe ga je dan om... zonder dat we daar nou heel erg over in detail gaan treden... maar met bijvoorbeeld je broer waarbij het anders is... die, die geen werk heeft en die, die, die het moeilijk vindt om zijn plekje te vinden... In, in deze snelle maatschappij waarin jij zelf ook zo snel gaat. Allereerst is het belangrijk... Dat je ging, ooit te realiseren dat. het bij mij niet vanzelf gaat. Uh, ik bedoel, ik moet je hard... werkt er hard voor je. <laughs> Ja, eigen ik is moet er hard. hard voor werken. <laughs> okay. En dat is. en dat harde werken, bedoel, nu is dat langzamerhand gewoon eigenlijk alleen maar. Uh, makkelijk in de zin, want ik, ik werk nog steeds heel hard. Uh, ben eigenlijk alleen maar steeds harder gaan werken in de loop van de tijd. Maar bedoel, het rendement is nu duidelijk. Maar er zijn ook momenten geweest. Het bestaan van wetenschappers. Mensen realiseren zich dat het niet wetenschapper is een vorm van topsport. Uh, en uh, ja, daar is ook uh, harde competitie. En als je daar niet mee kunt, dan val je gewoon af. Punt. En, uh, dus dat is veel. Dat bestaan is is soms ook gewoon uh, is leuk... maar is ook eenzaam en, en hard werken. Um, en in die zin... heb ik eigenlijk ook... in dat opzicht ben ik gewoon vrij... Uh, hoe moet ik dat zeggen... Um, ik bedoel, er zijn grote verschillen. De een gaat het makkelijker af dan, dan de ander in het leven... En ik heb natuurlijk, dat blijkt, ik vind het leven leuk. Ik geniet ervan. Uh, maar ik vind het ook wel eens ingewikkeld en spannend. Er komt ook wel momenten dat het minder goed gaat. Dus het idee dat het allemaal van een laie dakje gaat, nee, dat is niet zo. Um, en je ziet dat het bij de een meer moeite kost het leven dan bij de ander. Dus bij, bij aard kost het leven uh, meer moeite dan bij mij. Um, en hoe ga je daar dan mee om? Uh, eigenlijk met de constatering dat het zo is. Um, kijk, dat geldt natuurlijk... In, als je om je heen kijkt... zie je uh, ja, gewoon heel veel mensen... waarvan de een alles komt toegewaaid... en de andere uh, voor alles ontzettend zijn best moet doen... en ontzettend hard moet werken en dan nog heel weinig verdient... Uh, ik denk dat het heel. Maar die mensen fijn kom je is, toch nauwelijks wij... tegen? Op heel een universiteit of uh, in uh, Amsterdam Zuid. In Amsterdam Zuid kom je niet tegen. Op andere plekken kom je die weer wel tegen. Ik, bedoel, ik kom ze nu steeds minder tegen. Dat is gewoon vroeger wel. Maar nogmaals, hoe ga je daar dan mee om? Als je zoiets wel ziet dat iemand het heel moeilijk vindt om in deze snelle maatschappij. Ja. waar alles toch een beetje op succes wordt afgerekend. gewoon moeilijker zijn draai vindt. Ja, nou, dus. Je, als je kijkt naar de Nederlandse samenleving... toch een samenleving waar uh, een hele uitgebreide welvaartsstaat is. Een samenleving waar heel... Uh, waar toch het, het uitgangspunt, uh, iedereen erbij betrekken... een hele grote rol speelt. Dat is prettig in deze samenleving. Uh, en dat, uh, laten we zeggen, op een soort... Je heel concreet naar kijken van wat betekent dat voor mensen. Je kunt er ook abstract naar kijken. Vind ik het prettig in zo'n samenleving te wonen? Ja, dat vind ik prettig om in zo'n samenleving te wonen. En in, in dat opzicht... Uh, ja, misschien is dat ook waarom ik PvdA-lid ben. Uh, tegelijkertijd weten we allemaal... dat voor iedereen... Uh, inspanningen heel belangrijk zijn om ergens te komen. Ook voor mensen... Die, voor wie dat schijnbaar allemaal heel makkelijk gaat... die moeten er ook hun best voor doen. Uh, en er zijn ook grote verschillen. De een werkt er heel hard voor, de ander werkt er minder hard voor. Uh, Zeker als het nog gemener is als je mensen ziet... die met heel weinig inspanningen toch heel veel succes hebben. Daar word je af en toe... Maar je heb niet. je ook een soort beschermingsdrang? Misschien als oudste naar... Uh, mm, ik, uh, zorgzaamheid is niet mijn best ontwikkelde kant. <lacht> Waarom niet? Ja, zo zit ik hem helemaal <lacht> elkaar. En elkaar. Nou, misschien is dat... Om het anders te zeggen. Wat ik net beschreef van mijn drijfveer. Uh, als econoom is permanent om me heen kijken. Observeren wat er gebeurt. En proberen te begrijpen waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Dus ik ben... Ja, dat blijft toch nog een beetje afstandelijk. Want ja, hoe, nee, maar dat is hoe, precies dit... wat, je, wat je beschrijft. Dat is ja. wat ik wil overbrengen. brengen. Dat is, dus ik ben heel druk bezig om... Uh, na te denken over hoe je dat nou mooi... wat nou precies daar de verklaring voor is... en hoe je dat goed zou kunnen analyseren. Ja, want dat is dus dat is is wat, is wat tot... ik een beetje bij je zie van... wat ooit Rick van den Ploeg, eigenlijk een collega van je, zei. van uh, uh, Het hart zit links bij Koen, uh, de hersenen rechts. Ja, ik weet... Niet, ik denk niet dat... bedoel, goed, Rick heeft dat gezegd. En dat is een soort uh, parafrase van een zin die over iedereen uh, gezegd wordt. Uh, over hart en, en hoofd. Ja, het uh, zijn twee verschillende hersenhelften. Uh, ja. um, mm. Maar ik denk als ik gewoon... meer specifiek kijk naar wat mij drijft in het leven... dan is dat toch inderdaad van... ik zie verschijnselen, ik probeer die te begrijpen. En... Um, gewoon even los van hoe dat nou zit met al of niet de linkshart. Maar dat maakt een soort iemand die, dat is eh, waar zorgzaamheid even. Ik ben druk bezig om iets moois te bedenken. Dat lukt me ook af en toe best wel. Ja, maar op dat het kost... moment dat, dat zeg maar zoiets heel dichtbij komt... Dus je, natuurlijk je we dat doen. Ja, heeft, heeft, nee. heeft, heeft, ...heeft je nodig. Ik, ik vroeg me ook af, hoe werkt zoiets als jij een berekening krijgt... van een uh, politieke partij of kreeg? Want je, je bent natuurlijk directeur af van het uh, Sociaal planbureau En het ging over je, je broer en al die duizenden mensen... die gewoon kwetsbaar zijn in deze samenleving... Hoe, hoe, hoe werkt dat als je denkt van, ik wil hier eigenlijk. Um, ja Je ziet dat je eigenlijk een advies moet gaan geven waar je niet achter staat, en met name ja, over dingen dus, dus, die dan dichtbij komen. Dus, um, dus bij de kabinetsformatie en bij uh, doorrekening van verkiezingsprogramma's, speelt dat er zeker eens in de grootste, Want dan zie je echt al die partij die voorstellen langskomen. En bij de voorstellen van politieke partijen had ik gewoon een hele simpele lijn... dat ik daar gewoon doodkalm naar keek. Zei, als jullie dat voorstellen, dan gaan wij uitrekenen wat eruit komt. En Soms is het niet alleen uitrekening, dan moet je er ook gewoon denken... van hoe gaan we dat nou zeggen? En hoe beoordelen wij zo'n plan? En past het binnen de regels? Want we hebben een aantal regels gebruikt als CPB... voor welke plannen wel en niet mee mochten worden rekenen. Accepteren we dit binnen de regels... Daar ging ik puur afstandelijk mee om. Dat is de enige manier op je het kunt doen. Uh, en het wordt iets ingewikkelder bij de formatie. Dan zie je dingen gebeuren. je denkt: oh jee. Ja, bezuinigingen op de psychiatrie. Het is gebeurd. Uh, ja, nee, maar dat, dat, daar had ik eerlijk gezegd: ja, nee, goed, dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Dat moet gewoon politiek. En als ik me daar. Er is één keer geweest dat ik eens een keer mensen gebeld heb. Hebben weet je nou echt wel zeker dat je dit wil doen? En waar ging je toen over? Uh, over de bijstand voor alleenstaande ouders. En wat was het plan? Ja, nou goed, forse bezuiniging, je kunt je wel zo'n een beetje voorstellen. En, en kijk, uit alle onderzoeken weten we uh, dat uh, groepen in Nederland die uh, het echt zwaar hebben, dat zijn alleenstaande ouders en alleenstaande uh, bejaarden uh, met alleen maar AOW. Dat, dat zijn groepen die het heel moeilijk hebben. Uh, en toen we de plannen op een gegeven moment stonden... de dingen die echt dermate rabiaat waren... Ik weet wel helemaal door waar het precies over gaat. Dat heb je gezegd zo? Uh, nee, dat denk ik wel. En het bleek ook dat, dat mensen dat zelf inmiddels ook wel... Uh, ik, weet niet, ik weet niet eens precies hoe het gaat Denk, je, denk is. je dat jouw belletje van invloed is geweest? Nee, denk ik denk niet. Tenminste... Ja, geen idee. Je hoort kan ik niet het. Nee, dat hoop ik helemaal niet. Ik hoop eigenlijk dat er voldoende andere correctieprocessen waren... die ervoor gezorgd hebben dat de plannen uiteindelijk minder strikt waren... dan in eerste instantie waren bedacht. Als je nou terugblikt op die, op die zeven jaar... als directeur bij het Centraal Planbureau... je hebt daar... Um, ja... Je staat vooral onbekend dat je veel uh, inderdaad verkiezingsprogramma's moest doorberekenen. Ja, we zeiden, het al, in het, we zeiden ja. al in het begin van, er werd echt voor je gevreesd. Ja. daar is die weer. Um, kun je een, een voorstel noemen waarvan je inderdaad dacht van, dit is te bizar voor woorden? Ja, ik heb er net eens eentje... Oh nee, dat was, dat was bij de kabinetsformatie. Ja, eerlijk gezegd... Nee, dat kan ik eigenlijk niet. En hoe zat het bij de PVV? Nou, het is dus eerst even. Het proces bij ons intern was ook. Ik was een soort laatste verdedigingslinie. Dus we hadden intern. Bij de voorbereiding spraken we zoveel mogelijk procedures af. Hoe we op cruciale onderdelen. allerlei detailvoorstellen. Er waren er duizenden. Er was geen denk aan dat ik die allemaal kon bekijken en dingen. Maar op een aantal cruciale voorstellen hadden we als het ware... spraken we gedragslijnen af bij voorbaat die we ook vaak communiceerden aan partijen. Want we wilden eigenlijk dat die doorrekening... dat moest niet een soort loterij zijn. Partijen partij moest wel weten wat er ging gebeuren. Als je dat bij ons inlevert, dan vinden wij er dat van. Dat is weet je, als het ware uh, helderheid van schaft bij voorbaat. Maar wat moet ik me voorstellen bij gedragslijnen dan? Nou, dat echt, ja, het is lastig uit te leggen, maar dat zijn allemaal situaties neem je een plan wat in 2040 ingaat... neem je dat mee in de doorrekening? Nee, dat doen we niet. Maar in 2039 dan wel? Nou ja, zo, zo dat, dat soort vragen. Nou, Daar hadden we dus gewoon strikte regels voor. Uh, dus soms is het niet alleen maar rekenen... maar ook gewoon, we hebben regels... en binnen de regels valt dat, daar doen we niks mee. Uh, de regel maar dat... dit, is, dit klinkt allemaal even heel algemeen, laten we even concreet worden. Ja, nou, dus, en er waren natuurlijk partijen die dan altijd, bedoeld, bijna zeker, als je een regel stelt, dan zoeken partijen altijd de grens van de regel op. En noem is zo'n een grens? Ja, nou ja zoiets dergelijks. Dat we, we, we speelde met name bij de verhoging bij van de AOW-leeftijd, wanneer die dat ingaan en in welk tempo nou er waren. Er dus allemaal regels van wanneer we het wel meenamen en wanneer we het niet meenamen. En er waren partijen die zeer creatief waren om om net voorbij de regels te gaan. Oh, en volgens hun was het net binnen de regels. En wie, de, wie vroeg er nou het meest om doorberekening? Ja, dat, dat hoort bij de goede traditie dat het CPB daar niks over zegt. En dan zou ik direct, kan ik daar dus ook niks over zeggen. Uh, concrete voorbeelden die geef ik niet. Um, Waarom mag dat niet? Omdat precies omdat een zo of vreselijk vond... als er een pagina uitlekte... omdat partijen in vertrouwen iets aan het CPB geven... Um, en partijen erop kunnen vertrouwen, ook nadat ik inmiddels geen directeur meer ben. Is, is, dat, dat daar niks over in de media waarschijnlijk. Is, is er de. de dus ook, het aantal ik van... moet zeggen verbijsterend goed gelukt. Er is over de manier waarop wij dingen doorrekenen. is eigenlijk zelden dingen in de media gekomen. En dat vind ik heel goed. Dat is gewoon ook. Wij bieden dat als service aan partijen aan. Toch is de, de, over de media gesproken, die zijn wel vrij kritisch geweest. Ook even over... terug nog, nog een keer. Je krijgt toch nog hoor? Ja, nee, ik, ik, ik, alles mag. <laughs> uh, nee, dus we, hebben, we bieden aan partijen ook een service aan. We moeten luisteren. Als jullie een idee hebben waar je niet zeker van weet of je dat wilt, maar je wilt even gewoon testen, wat zijn nou de gevolgen daarvan? Ook daar met ons over brainstormen. Dan staan wij daarvoor open. En dan komt er een notitie van. En die notitie die is vertrouwelijk, alleen voor die partij. En die gaat bij ons in een la en die komt niet uit die la... tenzij er iemand uit de media gaat citeren. Want wij willen niet hebben dat mensen naar stukken van ons verwijzen, terwijl die stukken geheim zijn. Dus dan gaat die openbaar. En dat weten partijen. En partijen maken daar uh, met enige regelmaat gebruik van. En vaak tot grote tevredenheid. Maar dan kan het niet zijn dat ik daar nu over ga zitten vertellen... Want <laughs> net de regel was dat dat in vertrouwen gebeurt. En daar hou ik Luchtballonnetjes waar wij nooit weet van ja. krijgen. Idioten voorstellen. Nee, misschien misschien dan dan soms, soms hele halen. verstandige voorstellen. Meestal hele verstandige weet. voorstellen. Ja. Kom ik toch weer even terug inderdaad, op die media... waar jij ook kritisch naar bent... maar zij zijn ook kritisch naar jou en naar het Centraal Planbureau in het algemeen. Dat zij zeggen van uh, veel voorspellingen, dat is nou wel gebleken... de afgelopen, afgelopen zeven jaar waren gewoon verkeerd... Waren niet goed. En uh, ja, eigenlijk is het gewoon uit de tijd. Uh, je kan niet voorspellen. Zeker niet meer in deze tijd. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik ben het er niet meer eens dat je niet meer kan voorspellen in deze tijd. Ik geloof dat dat wat dat betreft niet zo heel. Maar wat is, wat is de rek? Eén, twee jaar? Of... Nou, dus ik denk dat er, uh, er is een periode van grote onzekerheid geweest. Zeg maar 2000. Uh... 2008-2009 was echt een periode van extreme onzekerheid. Toen was iedere reële voorspelling was echt met, met grote bandbreedtes omgeven. Maar in alle tijden is het voorspellen van de macro-economie heel erg moeilijk. En eigenlijk, dus voor de macro-economische ontwikkeling, dat is iets anders dan het effect van partijprogramma's, daar kun je vaak veel verder voor uitkijken. Maar eh, macro-economische ontwikkelingen verder dan 1-2 jaar wordt heel erg moeilijk. Maar dan kun je nooit een visie ontwikkelen. Ja, ik ben ook redelijk sceptisch als mensen vragen om een grootse visie. Dat hoort natuurlijk ook in zekere zin bij wat we weten. Dat markten in heel veel gevallen het best aardig doen. En markten is niet al te veel visie hebben... maar gewoon mensen laten experimenteren. En we zien wel welke experimenten succesvol zijn. Als je denkt aan een bedrijf als TomTom... Tom, wat daar lang heel succesvol was, nu wat moeilijker heeft... Er is nooit een planner in Den Haag geweest die bedacht heeft dat wij autonavigatie moesten gaan maken. Dat is een of andere klein clubje ondernemers, Harald Goedijn en wat andere vrienden die dat bedacht hebben. En uh, die hebben dat groot gemaakt. Maar, tot ja. grote verrassing van iedereen. Dus Goed over het plannen, voorspellen. plannen is, is gewoon heel erg moeilijk. Dus al te grote visies. We kunnen een jaar of twee vooruit best aardig voorspellen. We zijn een aantal lange termijntrends. Vergrijzing is bijvoorbeeld een hele belangrijke trend. Wij weten echt dat de groei van de beroepsbevolking veel lager zal komen... zijn de komende tijd dan die de afgelopen twintig jaar is geweest. Uh, soms zit er ook wel iets in over besparingen... dat je nog wel iets kunt zeggen. Dus, uh, Heeft je dat wel eens gefrustreerd? Dat je steeds maar zo beperkt vooruit kon kijken... en dan ook nog eens drie slagen nee. om de arm? Nee, uh, mijn hoop was altijd dat we weer iets beter konden doen. Uh, gewoon, en dat heeft meer gewoon met allemaal technische dingen te maken. Van, nou ja, dat ik vind dat bij de eer van het bureau hoort... Uh, dat we het zo goed mogelijk doen en ook zo inzichtelijk mogelijk. Uh, nou, ik denk dat er nog wel stappen te maken zijn. Maar de basisles, namelijk dat voorspellen van de toekomst... heel erg moeilijk is, die blijft overeind. En als je in één regel moet voorspellen hoe wij in 2014... Uh... Nou, ik denk, wat doe ik dan? Dan neem ik de voorspellingen die op dit moment rondgaan... en dan is dat een heel bescheiden groei. Met het, de vermelding erbij dat gemiddeld genomen... een voorspelling die je doet zeg maar, in december... Uh, die kan makkelijk drie kwart procent of een procent hoger zijn. De werkelijkheid kan makkelijker procent hoger zijn of ook een procent lager. Dus we kunnen ook een procent krimpen en ook een procent groeien komend jaar. En dat is ongeveer de We kunnen nog steeds alle kanten op. Ja. Ik geef het woord aan Chris Keijnen. Die u uh, meldt dat we hiermee bijna aan het eind van het tweede uur zijn gekomen... van dit marathoninterview dat Ellen van Dalen vanavond heeft met Koen Teulings. De voormalig directeur van het Centraal Planbureau... het belangrijkste economische adviesorgaan van Den Haag. U kunt reageren op wat u hoort. Dat kunt u doen via de mail door een mailtje te sturen naar marathoninterview@vpro.nl of door te twitteren en daarbij dan de hashtag Marathoninterview te gebruiken. We hebben nog één uur te gaan in het gesprek met Koen Teulings. We zijn zometeen bij u terug.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 Van Pieter Derks. Ik, ik zag ineens een hele morbide aflevering van de Fabeltjeskrant volgen. Dat is in de Op Radio 1. Ja, lieve kijkbuiskindertjes. Het nieuws van alle kanten.